Middernacht, het begin van donderdag 18 juli, Robert Baltus met het NOS Journaal. Pensioenfondsen waarschuwen dat voor miljoenen Nederlanders opnieuw een korting op de pensioenen dreigt. Drie grote pensioenfondsen, ambtenarenfonds ABP en twee pensioenfondsen in de metaal, PME en PMT, verwachten dat de pensioenen opnieuw omlaag moeten. De fondsen moeten voor het einde van het jaar een zogenoemde dekkingsgraad hebben van 104,3%.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 De Verenigde Naties hebben 18 juli uitgeroepen tot internationale Nelson mandela dag Prominenten roepen mensen op vandaag vrijwilligerswerk te doen. 67 minuten lang, één minuut voor elk jaar dat Mandela actief was. In ochtend bij Tiel is een vrouw van 50 omgekomen... nadat een motorrijder haar op haar fiets van achter had aangereden. Haar zoon van 15 raakte niet gewond. De motorrijder is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht.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 In Duitsland, Zwitserland en Nederland heeft de politie invallen gedaan bij neonaties. Volgens de Duitse politie vormen de zes een extreemrechtse terreurgroep... die in Duitsland aanslagen wilde plegen. In Den Haag is volgens Duitse media huiszoeking gedaan bij een man van 19... maar dat is niet officieel bevestigd. Het weer, vannacht daalt de temperatuur tot rond de 13 graden... en ontstaat nevel en lokaal mist. Morgen is het vrij zonnig, het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Helco Span. Helco span. Goedenacht en van harte welkom in ons Huis van de Maan. Na Nederland maakt nu ook België zich op voor een troonswisseling. Komende zondag op de Nationale Feestdag maakt koning Albert... plaats voor zijn oudste zoon, voor Filip... Reden voor ons om de stand van het land op te maken. De stand van ons meest nabije buitenland. De stand van België. En dat doe ik vannacht met schrijver en journalist Geert van Istendaal. Met boeken als het Belgisch labyrinth in de arm Brussel... deed hij ons België en haar hoofdstad al beter begrijpen. En vorig jaar nog schreef hij samen met Benno Barnard... voor de kinderen die België in de 21e eeuw vorm moeten geven... het boek Een geschiedenis van België. Voor nieuwsgierige kinderen en hun ouders. Geert, nacht. Fijn dat je er bent. We gaan met elkaar praten over de Waal, over de Vlaming... de Brusselaar, de Belg, de Duitsstalige Belg... en natuurlijk <tomt> over de koning. Ik stel voor dat we eh, bij hem gaan beginnen. Nog een paar dagen namelijk. En eh, kroonprins Filip is jullie nieuwe staatshoofd. Maar eerst even zijn vader, die afscheid neemt deze dagen. Hoe zal hij de geschiedenis ingaan? Als een goede koning. Uh, uh, en een uh, aangenaam mens. Je kent hem? <lacht> en, ja, ik ken hem, ja. En... en eh... Andere mensen die hem kennen, die zeggen hetzelfde als ik. Hij was een, een fidele, aardige kerel. Uh, met Boudewijn kun je je niet voorstellen... dat je uh, in een of andere bruine kroeg een biertje drinkt. Met Albert, heel goed. En uh, met Albert kun je een eindweg lullen en flauwe grappen maken. Uh, dus hij, hij, hij is een... Gewone Belgische man. Een gewone Belgische ja, man, ja, ja. een fidele man, een aardige man. Je ja, een in, in, begin, in? In, in het begin uh, um, werd hij voorgesteld uh, in, in een pyjama en met geruite pantoffels. Nou, ah, het is een soort Olly Bommelhaast. haast. Uh, ja, die heeft een geruite jas. Ja, dat, dat is waar. Ja, ja, ja, ja. Maar een, een fidele man, maar een fidele man hoeft niet noodzakelijkerwijs een goede koning te zijn. Nee, een goede koning. Uh, um, we waren een beetje bang in het begin. Uh, toen hij de eet wat, wat bevend aflegde... had hij gezondheidsproblemen. Uh, en, uh, maar hij, hij heeft zich ontpopt. Uh, dat zeggen ze wel eens. Hè? La fonction fait de, de functie maakt de man. En dat is bij Albert uh, uh, zo geweest. Ja. Uh, en uh, zelfs in heel moeilijke tijden... De, de laatste regeringscrisis... die meer dan 500 dagen geduurd heeft. Ja, daar heeft hij toch maar... Uh, deze regering voor elkaar gekregen... want daar moet hij dan wel een beetje voor zorgen. De politici zorgen daar hoofdzakelijk voor... maar hij stuurt wat. Ja, ja. hij formeert nog wel mee. Ja, formeren... Uh, hij, hij, hij stuurt, uh, ontvangt, zendt weg... Uh, ...fluistert deze politicus dit en die politicus dat... en ze elkaar kunnen vinden of niet vinden en, en, en zo meer. En hij ja, sloeg met zijn vuist op tafel tijdens de kersttoespraak. Ja, ja, hij was... Uh, dat wilde ik in Koning uh, nog niet vaak zien Nee, zie nee doen. Hij, hij was echt hij was, boos. Uh, echt boos, ja. ja inderdaad. En uh, er was ook iets gebeurd bij de verkiezingen... ...wat nog nooit eerder gebeurd was. Namelijk uh, dat uh, in het noorden van het land... Uh, Vlaanderen? Vlaams, ja, in Vlaanderen. De, de Vlaamse Nationale Partij n die. die eigenlijk vrij nieuw is, niet, uh, veruit de grootste partij werd. Dat was nog nooit vertoond. En dus uh, was de koning uh, en waren zijn adviseurs... zijn hele hofhouding, was daar niet op voorbereid. Dat, Dat is toch ook wel goed. een beetje naïef van een koning. Ja, maar, nee, maar je hebt daar geen enkele ervaring mee. Je kunt er geen ervaring mee hebben, want het is nooit gebeurd. Uh, stel dat er een, een, een storm over onze kust uh, jaagt. Uh, dat is al een aantal keren gebeurd. Stel je in Nederland uh, dat je wat de heren verhoeden... een tweede editie krijgt van februari dan van 1953. Dat is al eens gebeurd. Hmm. Maar dit was nog nooit gebeurd. En uh, zeker dat dat uh, wat ouderwetse Belgische establishment... Ja, was verbijsterd. Wist niet, wat wist niet hoe ze moesten reageren. En uh, mede daardoor heeft het ook zo lang geduurd. Ja, maar die koning wist dus ook niet hoe hij moest reageren nee, op... Niet die helemaal, nee, niet helemaal. En zijn, alliantie, zijn, zijn, zijn kabinetchef... Een nationalistische partij, en zijn kabinetchef, die, die, die al kabinetchef was van Boudewijn... De, de beroemde, sommigen zeggen de beruchte van Ip, van Ieperzele de Striehoe... Uh, uh, hoort ook helemaal bij... Uh, is wel heel tweetalig, zoals Albert ook is. Maar hoort bij dat Franstalige Belgische establishment. Wat men noemt. Uh, la noblesse bien pensante. Ik weet niet hoe je dat moet vertalen. De adel die. de weldenkende adel? De weldenkende adel, weldenkend, is dan ook uh, conservatief-katholiek. Uh, en. Uh, ja, die, die. begrijpen dat ook niet. Ik hoop dus dat de nieuwe koning. Uh, met zijn nieuwe kabinetchef, die hij ongetwijfeld zal hebben. Uh, de naam Frans van Dalen valt, dat is een, een topdiplomaat. Met Nederlandse al, wortels, hè? Ja, ja, hij ja, is in zeus Vlaanderen geboren, geloof ik. Uh, die niet alleen in België geldt als topdiplomaat, maar eigenlijk ook in heel Europa. Hij was kabinetchef van, van de president. Uh, was ook diplomaat in Washington. Uh, ja. uh, en ik hoop dat, dat dat een beetje zal veranderen. Ja, dat Want deze koning duidelijk... wel meer in de wereld zal ja, staan. Meneer, meneer Van Dalen is nou wel baron en is natuurlijk vertrouwd met heel die wereld. Ja, uiteraard, dat was zijn beroep. Maar uh, hij komt toch uit een andere omgeving. Ja, ja en dat kan de nieuwe koning. helpen dat zal wel nodig zijn voor de 21e eeuw denk ik ja, ja volgend jaar zijn er ook bovendien weer verkiezingen in ja. België daar gaan we het het straks over ja, hebben en ja. koning ja. Filip uh, uh, moet elkaar trekken wat dat betreft uh, straks maar eerst nog even de, de oude koning ja. de oude koning Albert ja, hij, is oud. uh, hij is afscheid aan ja. het ja, nemen de deze die we dagen ooit 79 ja. in ja, ja. zijn 80 jaar zei ja, ja. hij toen hij zijn ja, ja. afscheid uh, ja, ja. aankondigde vandaag was hij in Gent voor wat uh, zijn laatste officiële bezoek is aan ja Vlaanderen hij was daar samen met zijn vrouw, koningin Paula. En eh, Gent had dus de eer voor dat laatste bezoek. En de NOS, die was erbij. Goeie post! Goeie post! Voorstanders van Vlaamse onafhankelijkheid wilden nog één keer laten horen... dat zij niets van Albert moeten hebben. Het koningshuis is in Wallonië populairder dan in Vlaanderen... Toch waren er ook in Gent veel bewonderaars van Albert. Ja, we komen supporteren voor de koning. Ik denk dat de koning een belangrijke rol heeft om het land samen te houden. Dat is misschien een waarde die ik ook aan mijn kinderen een beetje wil opdringen. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Het zal de laatste keer zijn als koning, hè, dat we dat nog toch willen meemaken. En dat we hem natuurlijk graag zien. Hè. Albert treedt aanstaande zondag af. Zijn zoon, prins Filip, neemt de troon dan over. En er was journaal in Gent waar koning Albert op bezoek was. Ja, aan de ene kant hoor je mensen op bij België barst. Aan de andere ja. kant wordt het, be het Belgische volkslied gezocht. De Brabantzonen komen hmm. mensen supporteren voor de koning. Ja. Voor- en tegenstanders laten zich horen. En dat lijkt allemaal in Vlaanderen ja, nou, heel gemakkelijk in, in samen in België, te gaan. In, dat gaat heel goed samen in België. Ja? En de koning keuvelt uh, uh, gemoedelijk door ja, met, uh, met tuurlijk, passanten. Ja. Kijk, uh, uh, wij zijn een land van uh, compromissen in tegenstelling tot Nederland. Nederland is een land van consensus, van eensgezindheid. En dus een compromis uh, dat dat veronderstelt. Uh, ja, verdeeldheid. Anders hoef je een compromis te sluiten. Dus je mag aan de ene kant roepen België, barst ja, aan de andere laat, kant... Laat mag je het maar volkslied doen, ja. zingen. Ja, ja, de ja. koning zit zich er zo te horen, ook niks van uit. Nee, en, en uh, je hebt natuurlijk mensen die de koning graag zien... zoals die, die, die dames uh, het zeggen. Maar, maar over het algemeen heerst een soort... Uh, Weldoende onver onverschilligheid. Is dat in uh, Vlaanderen uh, meer het geval dan in Wallonië? Dat weet ik niet. Uh, vroeger was Wallonië meer tegen de koning. We hebben zelfs een koningskwestie gehad in de jaren 50. Waar Wallonië stormliep. Ja, want koning en, Leopold. Die uh, de uh, was ja, ja, uh, in, ja, ja. in België gebleven tijdens de Duitse bezetting. Ja. Was zelfs met Hitler gaan onderhandelen in ja. Berchtesgaden. Ja. En veel walen uh, zeiden op een gegeven moment van. Uh, uh, hij moet maar vertrekken. Ja, hij was bovendien. Uh, Leopold III was wedunaar. Uh, en dan was hij. Uh, tegen al zijn grondwettelijke verplichtingen in toch getrouwd tijdens de oorlog. Bovendien had hij gezegd, ik deel het lot van mijn krijgsgevangenen. Maar krijgsgevangenen die met uh, bloedmooie prinsessen, vrouwen trouwen, die, die, die, die heb je niet zo vaak, denk Een Vlaamse ik. vrouw dan ook nog, uh, he, die ja, ja, ja, een West-Vlaams, een, een viswijf, zoals het gezegd is. De dochter van een rijder van vissersboten. Maar ik denk niet dat ze veel West-Vlaams sprak, hoor. Ik denk dat ze vooral Frans en Engels sprak. Uh, maar, uh, nee, Leopold III was niet doodgevallen van zijn eerste stommiteit. Nee, want anders was hij lang in zijn graf uh, na, na 1945. En hij was bovendien buitengewoon koppig, heel autoritair, eigenlijk een, een beetje voor een autoritaire staat, uh, minachting voor de politiek. En hij heeft uh, tegengestribbeld tot bijna de laatste seconde, geprobeerd een, een, een autoritaire regering uh, tot stand te brengen. Dat is niet gelukt. En, toen is die Woudewijn die, ja, aangetreden. Hij was nog niet eens volwassen juridisch. Uh, en, uh, kun je je dat voorstellen? Een, een jongen van een jaar of twintig die koning moet worden van een verdeeld land. Dat was toen zo. Ja. Ja. En, en nu is het land ook verdeeld. Anders zou het België niet, heet, niet, niet, niet zijn. Uh, en, en Vlaanderen is nu ineens meer tegen de koning. Ja, ja. Vroeger, vroeger stemde Vlaanderen in meerderheid voor deze verschrikkelijk Leopold III. Nu zijn ze tegen de eigenlijk uh, onschadelijke Albert de, eerste, de, Albert de tweede. Lichaam. Maar heeft dat er ook mee te maken dat Albert, zoals je zei... deel uitmaakt van, van het establishment? Van het Franstalige kent een, establishment? Kent u één koning die niet deel uitmaakt van het establishment? Het, nee, dat is waar. Maar het probleem is wel... dit is een, over het algemeen Frans Franstalige establishment. Ja, dat establishment. is waar. Maar uh, Albert spreekt heel behoorlijk Nederlands. En Filip Beter... Uh, dat gaat gestaag vooruit. Uh, Paola uh, is een Italiaanse prinses. Uh, is er nooit in geslaagd in Nederlands te beheersen. In tegenstelling tot, tot uh, Maxima. De nieuwe koningin zal het beter kennen. Maar niet zo goed als Maxima. Maxima is, is, uh, moet wel een natuurtalent zijn, denk ik. Ja, die heeft er uh, uh, inderdaad de kaas, Amerika, van gegeten, ja, van oh ja, de kaas gegeten van onze taal. De kaas gegeten, dat mag je wel zeggen. Um, en, en ja, op, op dat punt kun je dit vorstenhuis niets meer verwijten. Lange tijd kon je dat wel. Nu kun je dat niet meer Het kinder... Is dat wel de, de basis van de onverschilligheid in Vlaanderen? Want eh, eh, vlak mm. nadat Albert zijn uh, aftreden had aangekondigd in een ja. krant, het Afgemiddagblad, is dus uh, gaan horen in Antwerpen hoe men erover ja. dacht. En mensen lazen een krantje op een terrasje en uh, ja. uh, keken de verslaggever ja. verbaasd af. Nou oh, ja, dat, dat, wil nou, zeggen dat het... Maar, het kan niet zo veel schelen, dat het Koningshuis. Dat, dat, dat, dat wil zeggen dat de democratie goed werkt als de koning op de achtergrond verdwijnt... en een schutkleur aanneemt als het ware. Dat is toch goed? Uh, in plaats van dat hij uh, ten strijde trekt... en, en zijn, zijn vijanden laat onthoofden of zo. Dus jij zegt eigenlijk voor, voor die ik, onverschilligheid... Uh, uh, ja? zou je... Nee, ik moet het anders zeggen. Ja. Die onverschilligheid zou je zien als, kunnen zien als een compliment voor de koning. Ja, ik vind, ik vind dat goed, ja. ja. Uh, hij, hij laat democratie uh, functioneren... En waar het nodig is, grijpt hij in. En ik denk dat het wel nodig is. Ik zie België niet als republiek. Ik, ik kan het mij niet voorstellen... wie zou dan een uh, acceptabele president zijn? Dat weet ik niet. Uh, de Voor volgende, alle bevolkingsgroepen. Als ja, van je hebt een, een, een, een, een um, politiek tekenaar, Gal, Gerard Alsteens... Die, die heel beroemd is in België. En die, die heeft dan uh, zo'n tekening gemaakt van een leeuw met een hanestaart... Eh, of de na, leeuw is het symbool van Vlaanderen, ja, de haan is het, ja, het symbool van, van is ja. Een fabeldier zou, zou de president <laughs> van België moeten zijn, maar ja. Maar jullie hebben dat fabeldier al, namelijk de code. Ja, dus wa waarom? Daarom zouden we wat veranderen. Ja. Even terug naar het begin van het ja. koningschap van uh, Albert. Je zei het al, hij, hij legde wat bibberend de eet ja. Hij was ziek op dat moment. Of ja, was hij zenuwachtig? Uh, nee, nee. het was een ziekte. Uh, en blijkbaar heeft men dat onderdrukt met: Ik weet niet, uh, ik ben geen dokter. Laten we eens ja. even luisteren naar een fragment uit die eetaflevering. Ja. In ja. drie talen: in het Frans, in het Nederlands en, een, en in het Duits. Ja, de drie officiële talen van het land. Ja, ja, want er is ook nog een Duitsstalige minderheid ja, in ja. België. Om het allemaal nog wat uh, overzichtelijker te maken. Ja. Albert in 1993. Ik zweer dat ik de Grondwet en de wetten van het Belgisch volk zal naleven, slans onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren. Je jure d'observer la constitution. Et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Je schwöre, die Verfassung und die Gesetze des belgischen Volkes zu beachten, die Unabhängigkeit des Landes zu erhalten om die onverzachtheid des staatsgebiedes te waaren. De eetaflegging van koning Albert in 1993. Twintig jaar is hij koning geweest. Een goede koning zegt, ja, heeft hij heeft in ervan genoten van het koningschap. Want hij had er natuurlijk nooit op gerekend. Zijn broer Boudewijn overleed plotsklaps. En hij moest aantreden waar hij nooit op gerekend had. Nee, nee, ik denk wel dat hij ervan genoten heeft op de duur. Ja. Het is een vrij zware verantwoordelijkheid natuurlijk. Het uh, uh, dus is iets anders dan uh, op reis gaan met een aantal zakenlieden... om de Belgische economie te verdedigen in uh, Qatar of in Nicaragua voor mijn part. Uh, um, ja, ik denk wel dat hij voor zover hij van zo'n functie kunt genieten... Uh van genoten heeft. Hij heeft mooie jaren gehad. En nu komt dan zijn zoon, Filip. Ja. Een man met een... Uh, in ieder geval in Nederland minder goed imago. Een wat uh, harkerige imago uh, zelfs. Is, is, is dat, wat is daar slecht aan? Uh, uh, moeten wij allemaal... Uh, zulke vlotte binken zijn? Uh, pff, een koning moet... moet uh, rechtvaardig wijs en goed zijn, waarschijnlijk. En zal hij dat zijn? Rechtvaardig ja, wijs en goed? Dat wel, ja. Ook uh, hem ken je, hè? Lek. Ik ken hem iets beter dan zijn vader. Ja. Ik heb een paar keer lang met hem gesproken. Aangezien ik ook dichter ben, heb ik ook mijn kunsten vertoond voor hem. En hij was daar dol op. Ik was er heel blij mee. In de tweede uur ga je trouwens ook een paar van die gedichten lezen. Ja, hè? Ja. En uh, ik vond het. Hij bewoog zich wat geremd, dus harkerig. Ik heb er geen enkel bezwaar tegen. Uh, Integendeel voor die vlotte jongens moet je een beetje uitkijken. Gladde jongens. Uh, je hebt liever een uh, goed ja, en wijs mens die een beetje hard meneer. Mm, een een hofmaarschalk heeft ooit de fatale woorden... meneer Liebaars heeft ook de fatale woorden gezegd. Hij kan het niet. Een jaar of twintig geleden. Ja, maar ik had echt niet die indruk. Uh, hij was uh, geïnteresseerd. Hij, uh, ik, ik heb vrij uitgesproken anti-Europese uh, ideeën. Ik vind dat het huidige Europa zich misdraagt. En de verkeerde weg op gaat. Uh, hij begreep dat eerst niet, maar... hij is ook een, een kerel die luistert... en dan tegenargumenteert. Ik heb wel wat ongekroonde hoofden uh, meegemaakt... die dat helemaal niet doen. Die, die weglopen of die zeggen... je bent idioot, uh, maar die, die niet luisteren. En ook niet tegenargumenteren. Ik heb dat wel graag, tegenspraak. Ja, een, een slimme mannenman die wil praten... Ja, die wil discussiëren. En, en hij had ook gelezen... Tot mijn, mijn, De tweede keer was dat, moest ik hem wat door Brussel leiden. Uh, ja. en, uh, aan Want daar woon je? Wat zegt u? Je woont in Brussel? Ja, ja, ja ik, ben, ik ben zelfs geboren in Brussel. Ik ben Totaal gebrek aan fantasie. <lacht> Gewoon in mijn geboortestad. Uh, nee, en aan tafel begon hij plotseling uh, over uh, een van de belangrijkste dichters van de 20e eeuw. Niet. Nederlands, niet Frans, maar Rainer Maria Rilke, dus talig, En hij had de brieven aan een jonge dichter gelezen en onthouden wat erin stond. Het gaat namelijk over het plichtbesef van de dichter, schrijven of sterven. Ik vat het nu heel sterk samen. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, moet ik schrijven is zijn van de vragen hierin staan? En hij zei ja. En ik dacht nou, keel als jij later zoveel plichtbesef zult hebben, als je dat interesseert... Uh, dat, dat vond ik wel vrij indrukwekkend. En nu weet ik onmiddellijk wat de Cynicus zal zeggen. Die zal zeggen: ja, hij heeft dat zelf niet gelezen. Hij is adviseur, die had voor hem lezen en het samenvatten. Wel, ten eerste heeft hij wel begrepen wat de samenvatting is dan. Ten tweede kan hij goed adviseurs kiezen. Hmm. En voor ieder hooggeplaatst. Uh, iemand voor een president, een koning, een bedrijfsleider, weet ik veel. Uh, is dat heel belangrijk, de juiste raadgevers te kiezen. Ja. ja. Koning Filip vanaf uh, komende zondag is ja. het zover. Hij heeft nog maar heel kort gereageerd op zijn aanstaande koningschap... nadat zijn vader zijn, ja. zijn uh, applicatie had aangekondigd. Heel eventjes uh, uh, stond hij de pers te woord toen hij op bezoek was in Antwerpen. Ik ben me wel bewust van de verantwoordelijkheid die op mij rust. En ik zal me blijven inzetten met heel mijn hart. Dank u. Dankjewel u wel. Tot 23 juli. Nou, dat is een mooi streven. Inzetten met ja, heel zijn hart. zelfs. Uh, ja, het ook <laughs> nog. Hij heeft naar je geluisterd als dichter, uh, uh, Maar de hamver is dan natuurlijk toch ook... Het is, je zegt het is een uh, goed opgevoede man. Een man die kan discussiëren, ja, die wel, dingen gelezen heeft. Je zit heel achter de tralies van het protocol, hoor. Uh, dat, dat, dat heb je in België meer dan in Nederland. Uh, of het protocol is in, in Nederland minder zichtbaar dan in mm -hmm. België. Ja. Ja, ja. Maar zelfs dan kon jij waarnemen dat het een, een, ja. een uh, uh, intelligente man is. De hamvraag is natuurlijk... Kan hij een koning zijn voor alle Belgen? Kan hij België... Dat, dat moet hij wel. Hè? Ja, dat is een taak, ja, maar plicht. gaat het hem dat lukken? <laughs> dat kun je niet voorspellen. Wat denk je? Ik, ik denk het wel. Ik denk het eigenlijk wel. Eh... Uh, um, men zegt een, in het Frans, een verwittigd man is er twee waard. Een gewaarschuwd man is er twee waard. Ze zijn nu gewaarschuwd voor die Vlaamse journalisten. En het ziet er niet naar uit dat die uh, partij, N-VA, uh, het veel slechter zal doen volgend jaar... Bij de, bij de vele verkiezingen die we dan op één dag zullen meemaken. Ja, Je hebt dan verkiezingen maar voor de federatie de België, ja. voor de gewesten, Vlaanderen en Wallonië... en voor, en voor Europa, het Europees parlement. En maar ik, ik hoop dat zijn nieuwe raadgevers, zijn nieuwe adviseurs, zijn hofhouding dus, uh, dat beter in de hand zal hebben, dat uh, beter zal sturen. Ja, ja. Ja. We konden het toch niet laten, want in, in Vlaanderen wordt een beetje schamper over hem gedaan af en toe. Ik weet het, Filip. maar men, men noemt hem ook altijd een jongen, zeg, dit is een, 53, een meneer he? van 53 ja, jaar ja. met vier kinderen, op school, op een Vlaamse school trouwens, Sint-Jan Bergmans in Brussel, het Jezuïtecollege. Dus hij, hij, hij kent zo'n school van binnen. Ja, ja. zijn dochter Elisabeth. Binnenkort de eerste kroonprinses die ja, België zal ja, ja. kennen. Uh, die, die spreekt ook goed Nederlands. Hij, hij zelf, daar wordt ook een beetje lacherig om gedaan. En dat heeft ook met dit fragment te maken. Ik ben een beetje laat, want ik kom van bij kind. Ik heb het uh, eerste bad gegeven. Ik vond dat heel leuk. Het is allemaal zeer goed verlopen. We zijn zeer gelukkige ouders. Het kind is heel mooi. En... Uh, het is echt een, een vrouwtje. En uh, we zijn gelukkig dat dat een meisje is. Ik, ik denk dat het goed is voor België. En uh, ik ben ook zeer, zeer gelukkig. En mijn echtgenote ook. Prins Philip toen nog na de geboorte van zijn oudste dochter Elisabeth. Uh, uh, aan de ene kant heeft hij het over een vrouwtje. Dan noemt hij het een meisje. Uh, dit is hem wel nagedragen in Vlaanderen. Daar wordt lachen over ja, Waarom? Ja, waarom? Het is wel heel mooi. Wat hij zegt is een meisje. Ja, dat weet u wel. De banaliteit zelf. Hij noemde een vrouwtje. Ja, dat is ook sowieso een klein vrouwtje. Hm. Ik heb, ik heb uh, iemand meegemaakt die, die, die. een boerenjongen. die, die, die naar uh, de buren kwam kijken naar een nieuwe kind. Het was ook een meisje. En die zei: met die zal ik trouwen. En twintig jaar later is hij met dit meisje, dit vrouwtje getrouwd. Mm -hmm. <laughs> dus dat is niet eens onrealistisch. <laughs> <laughs> Volgens mij heb je wel vertrouwen in die nieuwe koning. Ik, ik heb daar wel vertrouwen in, ja. In die nieuwe Voorzover koning. Voor zover we vertrouwen, vertrouwen moeten hebben. Het beste is dat je eigenlijk vergeet dat je een koning hebt. Mm -hmm. Zo, zoals voor een de democratie ook het beste is dat je vergeet dat je een regering hebt. Uh, de, de Chinezen die zeggen, als je hun vijand bent... ik hoop dat u in interessante tijden zal leven, meneer. Mm. Uh, namelijk dat je niet zal vergeten wie, wie de regering is of wie de koning is. Nee, nee. Je leeft graag in een land waarvan je eigenlijk niet weet wie de koning is... want dat betekent dat hij zijn werk goed doet. Ja, ja. Ja. Laten we eens even kijken naar, naar het koninkrijk dat Filip onder zijn hoede eh, krijgt. Dat is het land van de Walen, van de Duitsstalige minderheid... van de Vlamingen, van de Brusselaars en ja, vooruit ook het land van de Belgen. Um, ja, laten zelf... we eens in Wallonië beginnen. Als je dat optelt krijg je Belgen. Ja, als je niet... dat optelt zou je Belgen <laughs> kunnen krijgen. Ja. Je hebt toch België? Ja. Uh, die Belgen, daar gaan we het straks over hebben. Ja. Want soms hebben wij hier in Nederland wel eens een beetje het idee... dat die Belg eigenlijk nauwelijks meer bestaat. Dat wel de Waal bestaat, de Vlaming bestaat. Ik stel voor dat we eens in Wallonië beginnen voor de verandering. Uh, eind 19e eeuw was dat natuurlijk een van de rijkste regio's ja. van Europa... Ja. dankzij de kolen- en staalindustrie. Slecht verdeelde rijkdom, maar het was een van de rijkste. Ja. En nu is ja. Wallonië eerder een arm geweest. Ja. Hoe is die neergang ingezet? Ja, dat is zoals overal in Europa... Uh, alle gebieden die, die, die uh, aan de top van de industriële revolutie zijn gekomen... Zijn, het, uh, zijn, zijn afgedaald weer. Dat was kolen en staal mm. en glas in Wallonië. Ja. Onder meer een grote knikkerproducent vroeger. O oh, ja? <laughs> ja, de grootste ter wereld vroeger, ja. Uh, en, en ja, uh, in Noord-Engeland heeft dat gehad, het Roergebied, Noord-Frankrijk, Lens... Uh, uh, in bohemen moravië is dat een beetje ge gecamoufleerd door het communisme. Maar ze hebben het allemaal meegemaakt. En, en Wallonië raakt daar moeilijk uit. Uh, ja. Heel moeilijk. Maar het gaat wel beter. Er zijn maar het gaat beter wel op, op een andere industriële, as. as. De oude industriële, as was die van, van, van de steenkoolmijnen. Dus Mons, Charleroi, Luik. Uh, en de nieuwe as is die uh, langs de autosnelweg Brussel-Luxemburg. Uh, waar, waar je het ja het hebt aan de spits van de technische ontwikkeling weer, waar ja. vlak bij die autoweg ook een, een, een universiteit ligt met bedrijventerreinen Louvain-la-Neuve uh, en zo meer. Daar krijg je nieuwe bedrijfslijnen. Ja. Ook in Charleroi heb je een groeipol uh, bij de regionale luchthaven. Ja, want uit cijfers uh, maar, maar, die... maar maar maar maar ja. in, in de stad van Charleroi in de stad van Luik heb je nog een, een structureel probleem van werkloosheid. Die dat, veel te hoge werkloosheid mm -hmm. vergelijkbaar ja. met Zeggen ze iets in Spanje of Italië? Ja. Wallonië trouwens. Ja. Want Wallonië zegt je moet dus nog wel van ver komen, ja. maar de tekenen zijn gunstig. Tekenen Als je kijkt gunstig, naar cijfers, ja. uh, de economische groei is daar groter geweest dan in Vlaanderen ja. in de ja. afgelopen ja. Ja. jaren. De werkgelegenheid is uh, tussen ja. 2003 en ja. 2011 harder gestegen dan ja. in Vlaanderen. Uh, dat zou Vlaanderen toch een beetje zorgen moeten baren. Het, het, het, het, het, het zou Vlaanderen wat minder uh, zelfgenoegzaam moeten maken. Uh, dat neerkijken op uh, luie, rode walen die voortdurend staken. Wat trouwens niet klopt. Hun uh, stakingen zijn frequenter, maar korter. Um, dat zou eens moeten afleren. Uh, ook het idee van, wij, geven, wij stoppen de walen voortdurend geld toe. Bijvoorbeeld voor de pensioenen klopt dat al niet meer. Uh, Vlaanderen heeft meer bejaarden dan Wallonië. Wallonië is jonger en Brussel is dan nog jonger. Dus Wallonië stopt nu Vlaanderen geld ja. toe. voor pensioenen, ja. Nu, wat, wat heel die verzorging staat betreft... de sociale zekerheid, ziekteverzekering en zo meer... Uh, ja, dat gaat niet tussen Vlaanderen en Wallonië. Dat gaat tussen, tussen mij en, en andere medeburgers. Trouwens, binnen Vlaanderen zijn er ook transferten, zoals dat dan heet. Uh, en in het buitenland bestaat dat ook. Tussen Beieren en Noord-Duitsland, tussen Staten in de Verenigde Staten. Dat bestaat ook, dat is trouwens geregeld. Um, ja, uh, we moeten dat afleren en bovendien... Uh, we leven in de 21ste eeuw, dit wil zeggen de technische ontwikkeling gaat razendsnel. Sneller dan ooit tevoren in de geschiedenis van de mensheid. Ook maatschappelijke ontwikkelingen gaan, gaan, gaan met een noodvaart vooruit. Uh, je kunt helemaal niet zeggen uh, uh, wat de toekomst zal zijn. Mijn, mijn kleindochter wordt uh, deze maand elf. Uh, over twintig jaar, uh, als ik dan nog mag leven, zal ik 86 zijn en zij 31. Ik weet niet in welke wereld zij zal leven. En het is haar leven. Zij is de toekomst natuurlijk. Al die ja. kinderen zijn de toekomst. Maar Dat zeg je eigenlijk, Vlaanderen is kortzichtig... als het ja. gaat om de relatie met Wallonië? Ja. Ik vind het bijzonder kortzichtig en, en, en pretentieus en zelfgenoegzaam. Vlaanderen was... Ha, de industrie van de toekomst, uh, maritiem dus dicht bij zee, zoals Nederland trouwens. Wel, nu zien we dat uh, de automontage was een van de, de sterrenstukken van onze industrie. Opel Antwerpen is dicht, uh, Ford Genk gaat dicht. Volvo is gered voorlopig. Maar kijk uit. Ik weet niet of de, de, de chemische industrie het zoveel beter stelt. Nog een, een, een, iets belangrijks. Uh, iedereen weet dat uh, het staal het moeilijk heeft, Wel een van de grote fabrieken in Vlaanderen is: zit maar Zelzaten, staal. Uh, ja, we weten niet wat dat, dat zal zijn. Nee, dat nee, weten nee, we niet. Nee, dat, nee, weten nee, we nee. niet. Ik, dat weten we niet. Ik, ik las deze week Af omdat... Afrika is nog niet <coughs> nauwelijks begonnen aan, aan, aan, aan de industriële ja, ontwikkeling. Ja, ja. Ja, uh, Wacht daar maar eens even op. Eigenlijk is het een klein zielige strijd, zeg je. Ik vind dat wel, ja. Ja. Ik vind dat wel. Uh, Bovendien, uh, ik uh, voel mij uh, uh, meer verwant uh, met een Waalse werkloze... dan met uh, een, een Vlaamse patser van een bankier. Hm. Neem me niet kwalijk. Ja. Nou las ik deze week ook dat de federale Belgische regering... Eh, zich enorm hard inzet voor de werkgelegenheid net in Belgisch Limburg... waar veel klappen zijn, ja, omdat ja, ja, ja, de auto-industrie ja. daar gesloten is. Eh, dat die Europo zich, eh, ik zit hier niet helemaal juist... maar als een ras echte Limburger heeft ingezet voor het lot eh, ja. van Limburg... Dat zijn uh, hele solidaire uitingen ja. van een uh, Waalse uh, minister-president. Die, die roepel is solidair. Die roepel komt uit de Borinage. De Borinage zijn de mijn mijn oudste steenkoolmijn. Steen, Vincent van Gogh heeft daar gepreekt. Daar heb je namelijk een handvol protestanten. Uh, en hij weet wat dat is. Zijn vader was een Italiaanse immigrant-mijnwerker. Uh, hij weet wat armoede betekent. Hij weet wat werkloosheid betekent. Hij is burgemeester van, van de stad Bergen-Mons. Uh, die man die is niet gek... Die, die, die weet wat het wegvallen van zo'n industrie betekent. En hij is bovendien socialist. Dus waarom zou je niet solidair zijn? Ja, hij en die zo roepen zo. voor het eerst naar, naar de Europese vergadering ging. De allereerst als eerste minister. Uh, heeft Bart de Wever uh, laten horen... Uh, Bart de Wever is dus leider de van de, de, de ja, nieuw dus Alliantie. De, ja, de, de, de grote leider, de populairste ja. politicus des lands. En de burgemeester van Antwerpen. En de burgemeester van Antwerpen, ja. van Antwerpen sinds kort. Sinds vorig jaar. Um. Ja, ah, ik had Merkel willen waarschuwen, uh, want Di Rupo gaat daar met één woord naartoe, namelijk solidariteit. Daar moeten we voor uitkijken. Nou, dan voel ik mij meer verwant met de Italiaanse, Waalse homoseksueel Di Rupo. Ik ben trouwens heel trots dat onze democratie dit geproduceerd heeft. Mm -hmm. uh, voel ik daar meer verwant mee dan met meneer de Wever, die ja. mijn eigen taal spreekt. Want ja. jou spreekt die solidariteit, ook de solidariteit tussen Vlamingen en Walen, juist aan? Ja. Tussen Vlamingen en Walen. En tussen Vlamingen en onderling. En, en, uh, ja. en de, ja, natuurlijk. Wat is tussen dat streven naar, naar... Ik maak even een ja, klein ja. uitstapje naar Vlaanderen hoor. Maar is dat streven naar uh, een onafhankelijk Vlaanderen... of een sterkste afstandig Vlaanderen... Ja. is dat ook een neoliberaal streven uiteindelijk? Wat de NVA betreft wel. Een sociaal-economisch programma uh, is geschreven... in de kantoren van de Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA... Uh, en uh, dat is heel neoliberaal, ja. Uh, en zoals dat bij neoliberalen vaak gaat... zeggen ze dat er geen alternatief is... wat de meest ondemocratische uitspraak is die je kunt doen. En, en dat het enige redding is, en, en, enzovoorts. Ja. Uh, ik ben er helemaal niet voor te vinden. Ik heb vorig jaar de huizinga-lezing gehouden... Uh, Hier in Leiden, aan de in universiteit? Leiden, uh, in de Pieterskerk. <laughs> en en uh, ik ga er helemaal tegen in vandaar dat ik zo tegen de huidige Europese politiek ben ook. maar goed. Zo om, om, omdat ook daar solidariteit. Ik eh, denk dat, dat de solidariteit de zit. kern, een van, van de kernstuk is van de Europese beschaving, mm -hmm. zeker de manier waarop die georganiseerd is in de verzorgingsstaat. Mm -hmm. wat, wat, wat, wat uh, denk je trouwens? Um, een, een sterker Wallonië, een zelfbewuste Wallonië ook wellicht. Ja, he? ze de... hebben nog een minderwaardigheidscomplex. Wat ik heel goed begrijp, de Vlamingen hebben dat ook. De Walen hebben een minderwaardigheidscomplex... van mensen die aan de top stonden... zowel economisch als politiek als cultureel. Mm -hmm. En die dat allemaal verloren zijn. Ze zijn al die macht kwijt. Want internationaal is het Frans op retour. Dat weet iedereen. Uh, de Vlamingen hebben een minderwaardigheidscomplex... van oude onderdrukking. Uh, laten we dat... Misschien een neocoloniaal minderwaardigheidscomplex noemen. Uh, en en uh, ze weten niet goed hoe ze, hoe ze daaruit kunnen komen, de Vlamingen. Ja, maar de, de Walen weten dat misschien ook nog niet zo goed. Nee. Tegelijkertijd, ja. er eh, de, de vestigen zich nieuwe industrieën in Wallonië. Uh, Mons, Bergen, de stad ja. van die Roepo is over twee jaar culturele hoofdstad van Het Europa. Het geweldje van de stad. Daar een stad. Ja, mooi stadje. Ja, ja, ja. Ze hebben dingen om op trots op te zijn. Tuurlijk, ja. Een, een sterke Wallonië, een zelfbewuste Wallonie. Wallonië dat is dus nu ook al geld hmm. betaald aan Vlaanderen uh, voor de pensioenen. Kan dat een bedreiging vormen uiteindelijk voor de populariteit van die N-VA in Vlaanderen? Ik denk, Omdat ik, die ik, natuurlijk ik, heel ik, erg zeggen: die solidariteit uh, die moet maar eens afgelopen zijn met die Walen. Ja, ik, ik denk in tegendeel. Ik denk dat dan, dan, dan uh, de oude angsten voor onderdrukking weer terugkomen. Wat onzin is. Ze zullen dat nooit meer doen. Ons, ons federaal bestel heeft ons zo uit elkaar gehaald. Ge ontkoppeld, dat dat niet meer kan. Maar zelfbewust Wallonië zal... Trouwens, de, de, de oude onderdrukking van het Nederlands in Vlaanderen... was een interne Vlaamse zaak. Namelijk een, een, een elite in Vlaanderen, grote burgerij Abel... die weigerde de taal van het volk te spreken. On parle le flamand, on parle le domestique. Je spreekt Vlaams met dieren en met knechten in die volgorde. De is een Franstalige uit Gent die mij dat verteld heeft. En die zei, als je dat zegt, dan uh, dat is er een recept voor, voor, voor opstand, zegt hij. Ja. En ze hebben die opstand gekregen. Vrede, en democratisch, dat weten we. Maar uh, het is veranderd. Ja. In Vlaanderen uh, is, het openbare leven, is uit het openbare leven het Frans verdwenen. Dus daar moeten we niet meer bang voor zijn. Nee, nee. nee. Dus dat zelfbewuste Wallonië ja. zou geen bedreiging vormen, maar ja. nooit. Die, dat zou nog wel kunnen worden ingezet eh, eh, als het gaat om stemmen te, te vergaan. Ja, maar natuurlijk als, als, als, als um, de geldstromen omkeren uh, en we niet meer voor uh, oude zieke walen moeten betalen, omdat die er niet meer zijn, omdat ze allemaal uitgestorven zijn, dan, uh, dan valt dat argument ook weg. Maar ik, ik, ik weet niet wanneer dat zal gebeuren. Nee. Ja. We praten straks verder met elkaar, Geert van Istanaas, schrijver, publicist. We hebben het over België, de stand van het land vlak voor de troonswisseling van komende zondag. Um, je zei het al, je bent ook dichter. In het volgende uur nee. laat je een paar van je uh, gedichten horen. Maar je bent ook uh, zanger en muzikant, blijkt uit de cd die je hebt meegenomen. Geweest. Uh, uh, geweest, uh, maar ja, het zat uh, wel op je, je palmares. Ik, ik tokkelde wat op, op, een, uh, op een kapotte piano, ja. In een uh, liedje uh, uitgevoerd door het creatief complot zonder complex. <laughs> <Ja. In laughs> een groep het... Brusselaars, hè? Ja, ja, ja. In een cafeetje in Brussel. In het cafeetje het Twarmwater, ja, ja. In het platste Brabantse Brussel, de oude taal van Brussel. En waar gaat dit lied over? Het is een, een uh, ben je nou boos op iemand, uh, uh, hoe scheld je hem dan uit? En dan komen de scheldwoorden. Scheld in Brussel. Scheld in het Brussel, ja. Zet de na op iemand kwoot. Zet de na op iemand kwoot. Oh mocht de dame den nooit, om mocht de dame den nooit. Polle vol krapul. Pollapanjo vol krapul, zwiert bezen of satte kul Zwiert bezen of satte Zetten Zet de na op een goed, om ook de den Noord. Olle vol krapul, zwiert bezen of satte Dikke nek of dasterij, dikke nek of dasterij. Voor de pupersiever, voor de papersiek afgelekte vlerembol, afgelekte flemmon, kak madam fleske kak kakam fleske sitol. Zet de na op, oom de dade ten noord alle panzo voor kraken. Zwit of zanddukken, dikke nek of dasterij, volle puppersieverij. Afgelekte vleer en bol, kak madam fleske sino, kwasje of onnuslentjes. Afgezogen stukken licht, afgezogen stukken stukkelish. stukje stuk, schrammullenbak, stukje stuk, schrammullenbak. Dikke papzak Wallenbak. Dikke papzak Wallenbak. Ja. Nou, als u zeg ooit naar Brussel wel. gaat, weet u nu hoe u kunt schelden in het ja. Brussels, Dankzij het creatief complot zonder complexen. Die, die, die, met, die, die, eh. die woorden worden gebruikt, ook door Frans Stalingen trouwens. Ja, want Brussel is een eigen dialect. wat zowel dialect, ja. door Oud-Brabants uh, dialect. als door... Uh, Waala, nee, nee vroeger Brussel, vroeger gesproken maar, wordt. Uh, kijk uit... Uh, het is een misverstand te denken dat Brussel een uh, Franstalige, dus Waalse stad is. Helemaal niet. Uh, Brussel is een meertalige stad. Officieel twee op voet van gelijkheid. Uh, en vooral een ver Franse stad. Bij de talentelling in 1846, het eerste in het Belgisch Koninkrijk... en in de wereld trouwens, uh, sprak bijna niemand Frans in Brussel. Uh, niemand. Men sprak deze taal. Men sprak deze taal van toen, want dialecten mm -hmm. evolueren ja. ook... met iets minder Franse woorden in, want het onderwijs was wel meestal Frans. En uh, bijvoorbeeld in mijn gemeente, die al sinds 1976 uh, bestuurd wordt... door het FDF, een fanatiek Franstalige partij... dat is toch al lange tijd niet... in mijn gemeente sprak in 1846 0,4% Frans. Ja. Dat wil zeggen de baron, uh, de, de dokter, de notaris... Ja dat, was het. ja, dat was het. En ja, nu ja. is het een Frans te Ja, maar uh, de laatste taalbarometer die een paar weken geleden verschenen is, dat is een onderzoek naar het taalgebruik, min of meer tien jaarlijks. Wijst uit dat het aantal eentalige gezinnen uh, snel afneemt. De vorige taalbarometer sprak ongeveer de helft van de gezinnen alleen Frans, thuis. Uh, nu nog een derde. En hoe komt dat? Omdat we, we een. een, een ja, een aangroei hebben van Brussel uit alle mogelijke landen van de wereld. Uh, Brussel is een stad die vrij snel aangroeit. Enkele jaren geleden nog 1 miljoen inwoners, nu 1 miljoen 100 binnen afzienbare tijd 1 miljoen 200 .000. En ze zijn niet allemaal geteld, want er zijn nog veel mensen... die met een leelkwoord illegaal zijn. Enfin, ik denk niet dat mensen illegaal kunnen zijn, maar dat noemt men dan zo. En uh, wij, wij hebben het in Brussel niet meer over uh, een multiculturele stad... dus het klassieke uh, woord, een hyperdiverse stad... Uh, in Brussel heeft het woord taal geen enkelvoud meer. Het woord cultuur heeft geen enkelvoud meer. Het woord identiteit is, heeft geen enkelvoud meer. Dus... Maar wil dat ook zeggen dat de aloude tegenstelling Frans-Nederland... die ook in Brussel natuurlijk uh, uh, vaak tot een probleem is gemaakt... dat die tegenstelling ook uh, die eigenlijk achterhaald is, dreigt te worden? Die dreigt achterhaald te worden omdat uh, um, veel van die nieuwe Brusselaars... zich niet willen laten indelen... Uh, uh, je hebt uh, heel veel uh, van die nieuwe kindertjes, van die nieuwe Brusselaars... die naar het Nederlandstalig onderwijs gaan, dat bloeit. Maar dat wel um, moeilijkheden heeft, omdat je nu klassen hebt... waar uh, niemand nog Nederlands spreekt, van de leerlingen. Ja, dan moet je maar als onderwijzer of als juf daarvoor gaan staan en dat te proberen. Ik heb dat meegemaakt in een klasje in Molenbeek. Dat is een van de zwaarste buurten. Uh, en ik vroeg aan de juf, uh, ja, en hoeveel kinderen zijn nou Nederlandstalig? Eén, uh, zei ze. Eén. En je merkte dat. Je merkte dat het niveau van het Nederlands was niet wat het moest zijn. Maar waarom kiezen die ouders dan juist voor Nederlandstalig? Omdat het onderwijs schoen? beter is. En uh, omdat er meer begrip is voor anderstaligen. Het Franstalig onderwijs heeft lange tijd, nu niet meer. Hij heeft heel hele lange tijd uh, uh, het model van het Franse onderwijs gevoegd. Namelijk Frans of verzuipen. En het was vaak verzuipen natuurlijk. Ja, en het Nederlandstalig onderwijs heeft een ander model Het was veel, uh, was veel voorzichtiger daarin. Had je ook taakleraren en leraressen die probeerden uh, de leerlingen wat beter Nederlands te leren. Mm -hmm. De eerste uh, uh, uh, biculturele school, zoals dat jaren geleden heet, uh, heette. in Brussel was het geen Franstalige school. Hoewel zij de meerderheid hebben. Nee, het was een Nederlandstalige school met Italianen erbij. Mm -hmm. uh, en uh, ja, uh, en, en, bijvoorbeeld het Huis van het Nederlands in Brussel dat de dus zorg voor lessen Nederlands in Brussel heeft, twee jaar geleden... 18.000 leerlingen of studenten, of hoe je dat wil noemen. Ja. 18.000 mensen die het Nederlands wilden leren. Uh, in de jaren 70 uh, ben ik samen met iemand van de katholieke vakbond... ik werkte ook bij de socialistische vakbond... Uh, begonnen met, dat heette toen... lessen Nederlands voor jonge gastarbeiders, heette dat toen. Uh, zonder geld vrijwillige leraars. En we kregen daar mensen die de tram besturen, postbodes, mensen die ook kantoren schoonmaken. En die kwamen, en die, ik heet Ali, en die kwamen om hmm. Nederlands leren. Um, jaren later werd ik eens gebeld. Uh, ja, wij bestaan nog altijd, meneer Van Istendaal. En die hadden nu 2000 leerlingen. Dus dat Nederlands is in ja, die zin populair. En, en die, die migranten, die nieuwe Brusselaars... Die, die minachten het Nederlands niet... zoals de Franstaligen veel te lang gedaan hebben. Ook dat gaat achteruit. Uh, hoewel het niet verdwenen is. Uh, uh, die, die, die, die kijken om zich heen en zeggen... ja, uh, ik wil uh, werken. Uh, en in Brussel kun je nog geen wc-pot schoonmaken... of je moet twee talen hebben. Je moet twee spreken. Dus dan is dat ja. Nederlands een uh, belangrijke taal om te kunnen spreken. Ja, nou was ja, ja het zeker. Inmisbaar zelfs. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou was de afgelopen week uh, de Vlaamse Nationale Feestdag in, uh, in uh, Elf juli, ja. Vlaanderen. Ja. Uh. De Vlaamse Nationale Feestdag. Die wordt ook in Brussel uh, gevierd. Ja, in het stadhuis. En ja. daar werden interessante uitspraken gedaan. En daar gaan we het in het volgende uur uh, met elkaar over hebben. Ja. Van Casa Luna. U kunt ook bellen met uw ervaringen uh, als het gaat om uh, België, Wallonië, Vlaanderen, Brussel. Misschien zelfs de Duitsstalige. Gebieden van België. En u kunt ook vooral vragen stellen aan mijn gast van vannachtschrijver en journalist Geert van Istendaal. Hij schreef boeken als het Belgisch Labyrinth, Arjen Brussel en de geschiedenis van België. U kunt bellen met 0800-1121. U kunt ook mailen naar casaluna.ncrv.nl en twitteren. Dat kan dan weer met hashtag Casaluna. Nog een keer ons telefoonnummer 0800-1121. Nu hier op Radio 1, een nieuwe aflevering van Mevrouw Nederland. Dat is een tiendelig relatiedrama in digitale veranderende tijd.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 Hette heeft van Tineke het nummer van haar oude vriend Leopold uit Londen gekregen. De nieuwe buurman is niet alleen gekomen. Hij heeft een hond, Shadow. Het is elf uur s'avonds. Hette zit aan tafel, de gordijnen zitten dicht. Voor haar ligt het telefoonnummer van Leopold. Hallo? Ze hangt weer op. Verlamd staart ze naar het toestel. Dit duurt een minuut. Ja? Hilde? Ben jij dat? Je bent het. Je had gebeld. ja. Wat fijn. Ja. Ik had al iets gehoord. Oh. Ja, van Tieneke. Oh. Jullie hebben van de telefoon gewisseld. Ja, dat, dat klopt. We hebben dezelfde. Zij is nu mevrouw Nederland. Ja. Ik dacht, ik bel meteen terug. Ik zag het nummer. Vind je het goed? Dat ik terugbel? Ja. Het spijt me dat ik. Uh, het was. Ja? Het was niet mijn bedoeling om. Je was ineens. In de war. In de war. Ja. <laughs> ik heb geloof ik nog nooit iemand zo vaak ja horen zeggen. Oh. Je hoeft niet bang te zijn. Waar ben je nu? Ik zit bij het raam. Ik zit aan tafel. Hoe gaat het met je? Victor speelt nu met haar. Met Tiedeke? Mevrouw Nederland ligt voor. Mag ik je wat vragen? Waarom heette je eigenlijk mevrouw Nederland? Dat had mijn man ooit bedacht. Waarom? Nou, omdat ik wil dat alles altijd goed gaat... Je had er geen zin meer in. Nee. Ik bedoel, ja, ja. Ik, ik had er geen zin meer in. Terwijl het gesprek doorgaat, staat Hette op en loopt naar boven. Leopold zegt dat hij het contact met haar heeft gemist. Dat hij dit nog niet eerder heeft meegemaakt dat hij gestopt is met de andere zes spelletjes. Geloof je me? En dat hij het allemaal begrijpt. Nu staat ze op de overloop. Ja. Ze doet de slaapkamerdeur open. Het licht laat ze uit. Ik had het je uit willen leggen. Aan de overkant ziet ze dat ze niet de enige is die nog wakker is... Het licht bij de overbuurman brandt. De vitrages zijn open. Hette ziet hoe hij druk heen en weer loopt. Dan gaat beneden de voordeur open. Oh. Wat is er? Oh, niets. Ik, ik kijk ondertussen of alle deuren op slot zitten. Ja, het is al laat. De man komt met een oude stoel het huis uit. Hij sleept het ding achter zich aan, door de voordeur... en zet het meubelstuk in de voortuin. En doet de deur weer dicht. Dan hangen we weer op, oké? Okay? Ik, ik ga zo naar bed. We spreken elkaar later nog eens. Goed? Wel te rusten, mevrouw Nederland. Wel te boy. MUZIEK Volgende dag. Het is schrikt wakker. Ze ligt in het grote bed in de slaapkamer boven en hoort beneden een deur. Iemand loopt door de hal. Joehoe. Ze kijkt op haar horloge. Het is tien uur ochtends. Waar bent u? Het zegt niks. Hallo? Ik ben het, mevrouw Nederland. Ze hoort de eerste voetstappen op de trap. Is daar iemand? Nu staat ze op de overloop. Zachtjes gaat de deur van de slaapkamer open. Wat krijgen we nou? Tineke. Ik schrok even. Ik dacht... Ik kom alvast even stofzuigen. Bent u ziek? Wat is er? Waarom ligt u hier? Ik, ik heb me verslapen. Ach, oh, het. Heeft u al die spullen helemaal alleen naar boven? Ik had u kunnen helpen. Hoe lang ligt u hier al? Daar heeft u helemaal niets over gezegd. Tineke loopt ondertussen de kamer in, doet de gordijnen open en blijft staan bij het raam. We moeten de politie bellen. Ik kleed me eerst even aan als je het niet erg vindt. Die hond, ik word er gek van blaft aan. Eén stuk door. En wat doet die stoel in de voortuin? De hele straat gaat erop achteruit zo. Een stoel? Hij zal het toch wel weghalen. Hij is niet thuis gewoon weggegaan. In de achtertuin staat een salontafel en precies zo'nzelfde stoel als die in de voortuin. Ik denk dat hij alles buiten zet. Misschien voor het grof vuil? Denk je niet? Je laat zo'n hond toch niet achter? Hier. Je hoort het hier. Hoort je dat niet dan? Achter zit het ook dicht. Je denkt, laat zo'n hond dan in de tuin. Hij heeft hem gewoon opgesloten. Iedereen is gek geworden. Vannacht hoor ik de hele tijd gestommel. Allemaal geluiden die ik vroeger nooit hoorde. Je hoorde niets. Ik bedoel, die mensen waren er wel. Maar je hoorde ze gewoon niet. Nu hoor ik alles. Geen oog dicht gedaan. Terwijl Tineke bij het raam blijft staan praten... kijkt Hette naar haar buurvrouw. Ze heeft haar handen in haar zij gezet. Goed zicht heeft u zo. Nou. Ik ga koffie maken, stofzuigen... en dan ga ik even naar het dorp. En u moet eruit komen. Weet wel hoe laat het is. Tineke verlaat de kamer. Beneden hoort Hette de stofzuiger. Ze slaat de dekens van zich af stapt uit bed en gaat staan bij het raam. Het klopt, de stoel staat er nog steeds. Ze kleedt zich aan. Komt u nog? Ja! Ik kom. Ik had niets nodig. Hij is hier. Wie? Hij, die kerel. Hij liep pal achter me. Ik dacht, er loopt iemand achter me. Draai ik me om, is hij het. Dus ik zeg heel gewoon, heel vriendelijk, goedemiddag. Weer niets. Ik loop nu achter hem aan. Hij is net bij de drogist naar binnen gegaan. Ik vind het zo onbeschoft. Misschien herkende hij je niet. Ach, doe schijt toch uit. Waar, waar ben je nu dan? Hij is nog steeds binnen. Hij heeft een hele grote plank bij zich of een stuk karton zit ingepakt. Tineke? Ja. Dat hoort niet. Ik wacht alleen tot hij weer naar buiten komt. Nee, ik ga naar binnen. Wat ga je doen? Ik ga hem zeggen dat hij zijn hond niet alleen moet laten. Tineke stapt met de telefoon tegen haar oor de drogist binnen. Ja hoor. Daar staat hij. Ik zie hem. Wat doet hij? Kan ik niet zien. Hij staat tussen de schappen. Hij draagt een grijze joggingbroek. Ik wil dat je ermee ophoudt. Het is druk. Ik val niet op. Hij, hij staat bij de schoonmaakmiddelen. Oh, oh. wat, wat? Hij loopt nu naar de kassa. Hij heeft een fles gepakt. Een fles? Ja. Terpentine, ammoniak, zoiets. Ga je hem nog aanspreken? Weet ik nog niet. Ik hang op. Tieneke! Eén kwartier later gaat de telefoon weer. Hallo? Ben ik weer. Als het goed is, ziet u hem dadelijk de straat inlopen. Ziet u hem? Ja, ja, ja, ik zie hem. Maar, waar ben jij dan? Ah, daar ben je. Nou, heb je het gezegd? Hoe reageerde Dat vertel ik zo. Ik, ik hang nu weer op. Ja, doe dat maar. Oh, ik kom bij u eten. Ik heb eten gekocht. U hoeft niets te doen. Hadden we dat afgesproken dan? Zo. Ik zit hier, dan zit ik hier. Pas op, dit is heet. Bloemkool, dat is lang geleden. Ik zou mijn dicht doen als ik u was. Waarom? Hij kan zo bij u naar binnen kijken. Ik dacht... Wat? Zou het een pool zijn? Een pool? Zou het toch kunnen? Die zijn niet zo donker. Een Turk is het niet, denk ik. Of een Marokkaan. Ik zie het verschil nooit. Of een Tsjech of zo. Maar ja, dan kan het ook een Rus zijn. Maar oh, ja. Het is geen Chinees in ieder geval. <laughs> Ruik je ook eten? Ruik? Ja. Als u kookt. Hij, hij kookt toch wel? Nee, nog niets geroken. En dat zou erbij moeten komen. Ik heb van al die geluiden meer dan genoeg. Oh, ik sta stijf van de spanning. Ik merk dat ik de hele tijd gespannen ben. Is die bloemkool gaar? Ja, ja hoor. De, de bloemkool is gaar. Vindt u ook niet? Wat? Ben ik gespannen? Ja, je, je bent wel gespannen. Weet je wat ik dacht? Maar, en je vergeet te eten. Ik dacht, straks komen er nog meer. Nog meer? Ja, dat kan toch. Misschien is hij de eerste van een heel huis vol. Daar moet je toch niet aan denken. Ik wou dat ik weer eens iets van Victor hoorde. Heb jij nog iets Ik me? lig voor. Ja, ah, nog steeds. Mm -hmm. En... Doen jullie ook chat? Chatten? Nee. Misschien gaan we dat nog doen. Heeft u nog contact met... Leopold? Boy? Nee. Ik heb besloten om het maar even te laten. Tuurlijk. Ik heb over hem gedroomd. Wat? Over Leopold? Nee. Over Victor? Nee, over hem. Hij... Oh? Ik lag in mijn bed en hij stond ineens naast me. Hé, nee, jazus. Nou, laat het maar. Vertel dan. Hij zegt niets, maar ik zie dat hij iets in zijn hand heeft. Ik kan het eerst niet zien en dan zie ik het. Nou? Een pistool. Niet waar. En dan richt hij hem op mij. Wat deed jij? Zo. Om, om akelig van te worden. Ik kon niets doen. Ik, ik, ik deed niets. En toen? Nou, toen schrok ik wakker natuurlijk. Wat Tineke niet zegt, is dat hij alleen zijn joggingbroek droeg. Vreselijk. Het leek alsof hij gesport had. Zijn armen, voorhoofd en borst zaten onder het zweet. Ik lag als een plank. Ook zegt zij niet dat hij een moment later naast haar lag. Gezond en gespierd. En dat je dat dan onthoudt. En dat zij ineens beide naakt waren. Tot in de details. En dat zij het heerlijk vond. Wilt u nog aardappelen? Nou... Ik hoop maar niet dat het terugkomt. Ik neem nog wat. Als ze klaar zijn met eten, ruimt Tineke de tafel af. Ze doet er lang over. Hette wil graag dat ze weer naar haar eigen huis gaat. Maar ze gaat niet. Laat ik de tv aan doen? Ik kijk altijd pas als de afwas klaar is. Ik help wel even. Ja, dat hoeft niet. Hette? Tineke? Ik ga niet terug. Wat bedoel je? Ik wil niet alleen slapen vannacht. Doe niet zo raar. kan toch niet? Wat wil je dan? Ik ben heel stil. Tineke. Echt waar. U heeft geluisterd naar de achtste aflevering... van de tiendelige hoorspelserie Mevrouw Nederland van Bert Kommerij. Wilt u Mevrouw Nederland terugluisteren of downloaden, dan kan dat...